Of met de zuster Rebecca, beter bekend als Rika. In Rotterdam deed hij dat ook buiten de kermis. En na ruzie met zijn varen ging hij als de goochelaars hulpje naar Engeland. Nou, dat is allemaal een beetje de flop geworden. Uiteindelijk hij weer en uiteindelijk is in Nederland weer terechtgekomen. En uiteindelijk, ja, kennen we hem allemaal. De grote heeft gaat met Zandvoort bij de zee. Een reis langs de Rijn. En nu wordt u Loebi met met Indie Jordaan het Leke bed. Waar is het op de wereld zo vrolijk? En vertier, waar leer je Amsterdam erop pas kennen? Waar moet je aan hem rennen? Waar onttrekt men het Waar vindt men de klop van Amsterdam? In de Jordaan, in onze ene Jordaan, op die ene kleine plek zijn de toffe jongens gek.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 is toen, een eerste klas steps in doen, dan draaien ze gewoon als spiralen, het is niet te betalen, alleen ze zwaaien zaligheid, het is de trots van elke Amsterdamse. Zij de toffe jongens gek, maar het hart van dat te lopen blijven slaan. In... I'm gonna battle, for En dat bovenkant van de bovenkant de bovenkant van de bovenkant van de bovenkant van de bovenkant van de, de bovenkant van zijn, bovenkant van de bovenkant de bovenkant van de bovenkant de bovenkant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 Yo Say, yo. yo. Zijn zender opgespoord Weer kwam hij voor de rij Hij zei ik zal het nooit meer doen De man met de bus zei Je staat hier voor de tweede keer Oké, okay, je krijgt je zin. Je gaat maar voor twee maanden nu Opnieuw de cel weer in zijn moeder schreef weer een brief. Waarom toch mijn jongen lief, jongen lief?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 Lijks kort heeft bestaan Want je ging Leed op tot elke prijs, leer de lieve eenmaal kennen, je door kussen hier verwennen, daar de wordt een paradijs. Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen, hou een lied en blijde lach voor elke dag.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 Kleuren, schitterend kleuren, zalig geuren en je ligt tot elke prijs. Leer de liefde eenmaal kennen, je door kussen meer verwennen, de haarden worden paradijs. Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen,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 Zonneveld, Wim Zonneveld en Lee Jongewaard met in een rijtuigje. In de... Kijken naar de kont van het paard In de retegie In de retegie In de retegie Helemaal een flinke Wat een tijd, I'm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 London.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 naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort. ZANG Rico. Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En de volgende artiest is Ramse Safi. Geboren in uh, Nuli-Suzet op 29 augustus 1933. En overleden in Amsterdam op 1 december 2009. Was een Nederlandse chansonnier en acteur. Na een carrière als acteur bij de Nederlandse comedy maakte Chaffie sinds de jaren 60... Curoren als zanger. Liedjes als Sammy, we zullen doorgaan. Pastorale, laat me. Zing, vecht, huil, bid, lach. Werk en bewonder. En jean Chantel uit de jaren 60 en 70... werden krachtige meesingers. En u hoort nu een rustiger nummer, maar wel een heel mooi nummer. Ramse Zaffi, samen met Lisbeth Lisbeth. Aan de andere kant van de heuvel. Het gras zal altijd...